12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Studenten en hoogleraren demonstreren tegen onderwijsbezuinigingen. Miljoenen fraude ontdekt met uitkeringen en familieleden van dode man uit Minascha niet vervolgd. Het is wisselend bewolkt vandaag, wat lichte regen trekt naar het zuiden... en er is ook mogelijk wat zon te zien, het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend veel bewolking, af en toe wat regen... middagtemperatuur 5 of 6 graden... en voorlopig blijft het rustig winterweer met af en toe wat nachtvorst. Over een uur begint het studentenprotest tegen de kabinetsplannen. En dat protest is in Den Haag. Maar eerst gingen 800 hoogleraren protesterend door Den Haag. Ze liepen in Toga rond de Hofvijver. Verslaggever Roel Pauw liep mee. Ja. Klinkt allemaal een beetje onwennig als hoogleraren gaan demonstreren. Graag vraag ik alle hoogleraren zich aan te sluiten bij het cortege. We zullen een cortege hebben van twee hoogleraren breed. Eerst zullen de pedellen voorop lopen, gevolgd door de rectores van alle Nederlandse universiteiten. Gevolgd door een derde van de hoogleraren van nee, Nederland. Ik kan merken dat dit niet uw dagelijks bezigheden nee, zijn. Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Wie bent u trouwens? Ik ben Martin Kroff, rector magnificus van Wageningen Universiteit. En voorzitter van het rectorencollege. Ja. Het is de eerste keer dat we dit doen. Het is ook heel bijzonder dat we dit doen. En dat geeft ook aan hoe belangrijk de zaak is waar wij voor staan. Onderwijs is de motor van de economie van de toekomst. Wij zijn op het uh, plein gearriveerd. Uh, over drie minuten vertrekt het uh, cortege. Dat zal ik uh, zeker doen. Ja hoor, dank je. Hoi. U loopt voorop, dus u bent een pedel. Ik ben een van de pedellen. Met een leuke, uh, rinkelende staf. Ja, En waar komt u vandaan? Rotterdam. Hoeveel mensen zijn er uit Rotterdam? Er zijn ongeveer 50 mensen uit Rotterdam. En waarom doet u mee? Omdat u toevallig pedeld bent en mee moet? Nee, nee, deze regering heeft dusdanige plannen dat hier tegen gedemonstreerd moet worden. U kunt eventueel ook slaan met die staf? Ik zou u vertellen dat de functie van de staf in het verleden daar ook voor bedoeld was. Oh ja? Ja, om, om de rechter te bewaken. Nu bent u hier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Zo uh, is het inderdaad. Ja. ja. Een paar omstanders applaudisseren wanneer de stoet, eigenlijk moet ik zeggen de cortege, zich in beweging zet. Uh, ik ben promovendus, Aha. dus uh, ik doe uh, onderzoek ook. Gaat het de verkeerde kant op met het onderwijs? Nou, ik vind dat er geïnvesteerd worden op een goede manier. En uh, ik denk nu met de bezuinigingen daar dat het niet de goede kant op gaat. Er gaan mensen weg, er gaan docenten weg, er gaan onderzoekers weg. Uh, en dat nou, komt de kwaliteit niet ten goed. Uh, okay. De kortage rond de Hofvijver. Verslag van rol Pauw. En op het Maliveld. Daar staat verslaggever Marcel Bril. Marcel, het begint over een uurtje die demonstratie. Um, hoeveel studenten worden er verwacht? En is er al iemand? Er zijn al wel wat mensen. Ik schat zo, nou laten we zeggen, het veld is groot. Er zijn nog veel lege plekken. Maar nu zijn er denk ik zo'n 500 mensen op het plein aanwezig. Er komen ook allemaal bussen aan waar groepjes studenten uitkomen. En de verwachting is in ieder geval van de organisatie... maar het is natuurlijk altijd nog maar even afwachten... of dat het ook daadwerkelijk op gaat leveren... dat er zo'n 15.000 mensen zullen komen. Nou, een aantal is hier dus al vroeg begonnen. Je ziet al wat spandoeken van voor de hand liggende bovenkant reacties, Zoals bijvoorbeeld op een spandoek te lezen is... Snij in educatie verkracht een generatie. Maar er zijn ook andere mensen uh, die wat positiever willen zijn uh, blijkbaar. Want ik sta hier naast een dansende jonge dame... die een uh, spandoek vasthoudt met niet haten. En ik zie ook wat rode hartjes op dat spandoek. Vanwaar de tekst niet haten? Nou ja, ik vind natuurlijk dat je niet moet haten... en dat je altijd lief moet hebben. Maar ben je dan niet boos op de staatssecretaris? Want... Uh, als dat niet zo is, dan sta je hier verkeerd. Ja, oké, okay. ik ben wel boos natuurlijk. Maar toch vind ik dat je positief moet blijven en niet moet haten. Dus het moet een leuke, gezellige dag worden? Ja, vind ik zeker, ja. Nou, dankjewel en veel plezier. Ja, dank je. Niet haten, dat is een van de boodschappen daar. Nou, waren er aanwijzingen dat er ongeregeldheden zouden dreigen? Marcel, weten we daar al iets meer over? Nou, we horen geluiden dat het zou gaan om uh, een linksradicale groepering of groeperingen. Nou, daar weten we het fijne uh, niet van. Ik heb natuurlijk hier eens even rondgevraagd of men zich er nou zorgen over maakt. Dat dit protest, dit studentenprotest, verstoord wordt door bijvoorbeeld uh, rellen. Uh, nou ja, daarvan werd gezegd, uh, uh, mensen van de organisatie zeiden... naar nou, de politie heeft gezegd, wij weten wie het zijn, uh, die hebben we onder controle. Dus organisatie, maak je maar niet al te veel zorgen. Dus dat is de boodschap die aan de Organisaties meegegeven. Het is even afwachten of uh, de politie daar ook gelijk in heeft. Over een uurtje kan het beginnen. Wat kunnen we in het kort verwachten? Nou, veel uh, mensen die uh, uh, aan de kant van de studenten staan, die op het podium gaan staan, politici. Maar ook uh, de voorzitters van de uh, studentenorganisaties die dit organiseren. Maar ook mensen die op een iets minder vrolijk onthalen kunnen rekenen. Namelijk uh, de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zelstra, die komt ook. Rond drie uur zal hij uh, spreken. Op zijn verjaardag gaat hij hier de studenten toespreken. Marcel Bril op het Malieveld. Er woedt brand bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het vuur is in een technische ruimte ontstaan... en heeft voor patiënten voorlopig weinig gevolgen. Wegen stankoverlast zijn patiënten van twee afdelingen... naar een andere afdeling gebracht. Het ziekenhuis in Amersfoort is niet ontruimd. Er wordt nog bekeken of dat nog nodig is. De politie heeft vier mannen opgepakt die worden verdacht van uitkerings- en pgb-fraude. En onder hen zijn twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische beoordelingen... waardoor mensen onterecht WHO-uitkeringen of persoonsgebonden budgetten hebben gekregen. Volgens het OM loopt de fraude mogelijk in de tientallen miljoenen euro's. Bij de arrestatie waren 140 mensen betrokken... onder wie vier rechterscommissarissen en vijf officieren van justitie. Bij een huiszoeking zijn vuurwapens en meer dan 100.000 euro in beslag genomen. En staatssecretaris Veldhuizen van Zanten maakt zich grote zorgen over die kwestie. Volgens haar tast dergelijke fraude de wortels van dat PGB-beleid aan. Ook al omdat er kennelijk artsen bij betrokken zijn. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De twee mannen en twee vrouwen naar het Friese Minnertscha... die vier jaar lang een dode broer in huis hadden. Die mensen worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Leeuwarden zegt dat niet kan worden vastgesteld... of ze iets strafbaars hebben gedaan. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, met name ook naar het, het lichaam van de man. Pathologisch onderzoek, omdat we eerst wilden weten wat de doodsoorzaak was. Dat is nogal moeilijk geweest, omdat het natuurlijk al vier jaar lang... Uh, de man overleden lag in de woning... waardoor de organen niet altijd even goed meer... Te onderzoeken waren. Uit dat onderzoek is in ieder geval geen doodsoorzaak gebleken. En is ook niet vast te stellen of dat nu het overlijden komt door het onthouden van zorg en voeding. Alwel dat het door een andere reden komt. In juni vorig jaar ontdekte de woningstichting De Dode Man... toen er onderhoud aan het huis moest worden gepleegd. Zijn broers en zussen, die ook in het huis woonden... die zeiden dat ze hem in 2006 voor het laatst hadden gezien... en dat hij toen zei dat hij met rust wilde worden gelaten. En vanwege hun geloofsovertuiging en uit respect voor hun broer... hadden ze dat ook gedaan. Dan naar Groot-Brittannië. Tony Blair verklaart vandaag nog een keertje... hoe Groot-Brittannië bij de Irak-oorlog betrokken raakte. Groot-Brittannië viel in 2003 samen met de Verenigde Staten Irak binnen. En daar wordt nu over nagepraat. Vorig jaar moest Tony Blair ook al eens verschijnen voor de Irak-commissie. Arjen van der Horst bij die hoorzitting in Londen. Arjen, waarom moet Blair nou nog een keer komen? Ja, de belangrijkste reden is om tegenstrijdigheden van Blair... Ja, uh, die te bespreken vandaag. Tegenstrijdigheden tussen eerdere e e e e e verklaringen van Blair vorig jaar dus. En bijvoorbeeld uitspraken die hij deed in zijn memaris die in afgelopen september uitkwamen. Maar vooral natuurlijk tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van Blair... en de vele anderen die door de uh, onderzoekscommissie gehoord worden. Zoals ambtenaren, oud-militairen, uh, wel uh, de belangrijkste juridisch adviseur van uh, de Blair-regering... Die, uh, die eerder deze week nog verklaarde... Dat hij bij de besprekingen over de aanloop naar de Irak-oorlog. dat hij daar volledig weer buitengesloten. door de kring rond Blair. Nou, dat zijn allemaal vragen waar Blair vandaag aan de tand gevoeld zal worden. Heel breed scala dus. en hij ziet dat uit te leggen. Hij is wat grijzer geworden als je de beelden bekijkt. Vorige keer waren er veel protesten toen Blair gehoord werd. Uh, wordt er nu ook geprotesteerd? Heel weinig. Het is echt een klein plukje uh, demonstranten. die ik hier voor me zie staan. de gebruikelijke spandoeken: Blair, Blair, leugenaar. Blair, de oorlogsmisdadiger. Maar de aandacht is duidelijk minder dan een jaar geleden. Dat zie je ook al aan de aanwezigheid van de pers. Vorig jaar was het hier vol met journalisten uit binnen en buitenland. Maar ja, de aandacht neemt wat af. Het is ook alweer twee jaar geleden dat de laatste Britse soldaten uit Irak vertrokken. Dus die oorlog raakt steeds verder weg in de, in de Britse hersenen. En uh, je ziet dat de aandacht daar ook, daardoor ook een stuk minder is geworden. Tony Blair legt het allemaal nog een keer uit. Arjen van der Horst in Londen. Leerlingen van een VMBO-school in Rotterdam... hebben ingebroken in het computersysteem van de school. En dat deden ze om hun rapportcijfers te veranderen. Die fraude kwam aan het licht bij een controle, zegt de rector. Dat doen we bij elke rapportperiode. Dan uh, checken we uh, of de cijfers in het systeem overeen komen met de cijfers die de docenten zelf genoteerd hebben. En het heeft ertoe geleid dat we veertien uh, kinderen hebben moeten straffen... en vier uh, van hen hebben moeten verwijderen... omdat zij uh, codes hadden ontfutseld... en uh, die codes uh, in de handel hadden gebracht, zogezegd. De tien leerlingen die hebben betaald om hun cijfers te laten veranderen... die zijn geschorst. Sport. Eerst maar eens de wereldkampioenschappen snowboard in het Spaanse La Molina. Daar hebben ze veel last van de harde wind. De kwalificaties voor de parallelslalom moesten worden onderbroken. En de vrouwen konden nog wel hun eerste run afwerken. Nicolien en Marieke Sauerbreij die hebben zich geplaatst bij de beste 32. Alle Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi van de Australian Open zijn uitgeschakeld. Robin Haas maakte indruk tegen de Amerikaan Andy Roddick. Maar hij heeft het toch niet gered. En Haase hield ook nog een lichte enkelblessure over aan de wedstrijd. Nou, op dit moment kan ik mijn voet niet goed afwikkelen. Dus ik, uh, wat ik zo ga doen is ik ga laat me even behandelen. Nog even naar laten kijken. Dan uh, wordt die ingetaped zodat ik uh, in ieder geval uh, de, de enkel rust uh, kan geven. En uh, ik heb natuurlijk een lange reis naar huis uh, voor de boeg. En, uh, en, en heb ik dus ook rust uh, in die periode. En uh, misschien dat ik één of twee dagen nog thuis uh, rust moet nemen. En dan hoop ik dat ik weer aan de slag kan. Robin Haase haalde de derde ronde in Melbourne en hij kijkt met een goed gevoel terug op de eerste weken van het jaar. Nou ja, je hoopt dat je het begin van het seizoen goed start. en Met een kwartfinale, twee goede wedstrijden in Auckland en twee overwinningen hier ben ik heel erg tevreden over het begin van het seizoen. En neem ik dat natuurlijk mee met vol zelfvertrouwen naar de andere toernooien. In Melbourne boekte Roger Federer een recordzegen. Hij versloeg Xavier Malice in de derde ronde. Het was zijn dus 57ste overwinning op de Australian Open. En daarmee verbreekt Federer het record van zijn Zweedse idool Stefan Edberg. De eerste golfer, Podrick Harrington, is gedisqualificeerd bij het toernooi in Abu Dhabi. Een televisiekijker zag dat Harrington de bal had bewogen op de zevende hol. De golfer noteerde dat niet zelf op zijn scorekaart. Die kijker die belde naar de organisatie van de Europese Tour. En nadat de televisiebeelden opnieuw waren bekeken, is Harrington uit het toernooi gezet. Hij stond tweede plaats in het klassement. Een flinke klap voor hem. Verkeersinformatie dan. Jolande van der Velde bij de AWB. Goedemiddag Jan. In Zuid-Holland en Zeeland, daar komt nog plaatselijk dichte mist voor. Een lange file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht West 7 kilometer. Rechterrijschok is er dicht. Er staat een vrachtwagen in de modder en die wordt straks geborgen. Die afsluiting gaat nog een klein half uur duren. Op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. Ook een aanreding op de A50 Os richting Arnhem. Tussen de knopen de Bankhoef en Valburg staat 6 kilometer. Zijn daar twee reisschokken dicht? Heeft ook verdraging richting ons. Daar staat voorknopende Ewijk 2 kilometer. 13 over 12, de hoofdpunten van het nieuw studentenprotest op Maliveld tegen onderwijsbezuinigingen. begint over ongeveer drie kwartier. De politie heeft vier mannen opgepakt. Die worden verdacht van uitkerings- en PGB-fraude. En onder hen zijn twee psychiaters. En de twee mannen en twee vrouwen uit het Friese Minnertscha. die vier jaar lang een dode broer in huis hadden, die worden niet vervolgd. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers... te veel betalen voor hun accountant. Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar kubus.nl. Als oud-verpleegkundige heb ik veel mensen met multiple sclerose van dichtbij meegemaakt. Daardoor heb ik kunnen zien wat deze ziekte met je doet... MS verloopt grillig en voor patiënten met MS is de toekomst onzeker. De oplossing moet er komen door onderzoek. De stichting MS Research zorgt hiervoor. Daardoor zijn ruim 100 onderzoekers dagelijks bezig met het onderzoek naar MS. Steun dit onderzoek en geef mensen met MS zicht op een betere toekomst. Ik ben Ernst Daniel Smit.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal veel. Voetbalclubs in binnen en buitenland hebben een eigen mediabedrijf. Allemaal natuurlijk om het wel en wee van de club zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. Niet die vervelende kritische vragen van, ik noem wat, een Johan Derksen. Eerste divisionist Veendam heeft zich ook bij dat rijtje gevoegd. Over het hoe en waarom zometeen Jan Canning, die is manager van Veendam Media. In het mediavorm: Hadassa de Boer. Presentatrice, documentairemaker en oud omroepbaas Tom verlint. En het gaat onder meer over de ontknoping van The Voice of Holland vanavond. Bij The Voice of Holland is er alleen plaats voor echt talent. A Wie wordt de nieuwskenner van week 3? Hoogste score tot nu toe is 70. En de laatste kandidaat komt uit Sneek en heet Michiel Florissen. Dit is Radio 1. Lunch. En we beginnen met het media nieuws van vandaag. Gisteren bij Pauw en Witteman was John de Mol te gast. En hij had ook nog nieuws, al moesten de presentatoren er wel even over doorvragen. Klopt het dat, er een, dat John de Mol een bot heeft uitgebracht op SBS Nederland en SBS België? Nee. Zou u het willen? Dat is een andere vraag. <laughs> ja. ja. U zou het willen. Ja. Waarom heb je dan nog geen bod uitgebracht? Omdat dat uh, in het proces uh, nog niet zover is. Morgen moeten de eerste brieven binnen zijn uh, bij JP Morgan... om je belangstelling te tonen. En dat ga je doen? Als het goed is, zit daar een brief van de... mij bij. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En uh, als het niet lukt om een eigen zender op te zetten... moet ik maar een bestaande koper zal de mol denken. De voorraad internetadressen raakt binnen enkele weken op... zegt een van de oprichters van het wereldwijde web, Vint Sarf. Eh, tegen de Australische krant Sydney Morning Herald heeft hij dat gezegd. Deze man creëerde in 1977 het internetprotocol IPv4... als onderdeel van een experiment voor het Amerikaanse ministerie van Defensie. Ik dacht dat 4,3 miljard adressen genoeg zouden zijn voor een experiment. IP-adressen zijn unieke nummers die toegeschreven worden... aan elke computer, website of ander apparaat met een internetverbinding... Het opraken van de adressen betekent niet dat het internetwerk stopt. Het uh, betekent alleen dat je het niet goed kan uitbouwen, zegt Serf. Het leek gisteren wel Anna Drijver Themaavond op Nederland heen. Luister maar even. Als ik het zo goed een beetje ingeschat heb, heb ik nu een vrijstelling voor aflevering 3 en voor aflevering 5. De nieuwe drama-serie Levenslied. Met iedereen. Juggessen noemen. Kom je even mee, dan gaan we even voorzingen. Over het leven van bijzondere, gewone mensen met een passie voor zingen. Je kunt om haar niet heen vanavond op de televisie in Wie is de Mol. En daar is ze ingebleven. Levenslied, dat première vanavond. Daar is ze dirigent. En ze is gast in het programma Pauw en Witteman. Anna Drijver. Anna Drijver dus. Ruim aan bod en nu ook nog op de radio. Wat wil zij nog meer, zou ik bijna zeggen. We blijven nog even op Nederland 1, want de kijker werd uh, verrast daar. Na Wie is de Mol werd meteen dus die nieuwe dramaserie Levenslied ingestart... dus zonder reclameblok tussen. Was het nou een foutje van de eindregie of een bewuste keuze? Ik vraag dat aan uh, Marcel Peek, die is zendermanager van Nederland 1. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zeg maar, foutje of uh, bewuste actie? Nee, dat was een bewuste actie. Uh, we doen dat heel af en toe bij, bij hoge uitzondering... als we zoals nu een uh, mooie nieuwe Nederlandse dramaserie hebben... en we weten dat er een programma voor zit zoals nu Wie is de Mol... wat heel veel kijkers trekt... En we vinden het natuurlijk belangrijk dat veel mensen kennis maken met die nieuwe Nederlandse dramaserie. Dus dan vragen we de ster of ze voor één keer het sterblok willen skippen. Levenslied uh, scoorde 1,3 miljoen kijkers. Ja, dus daar ben ik is... ontzettend blij mee. Dus het is gelukt. Dus dat recht heeft het heel goed uitgepakt. Ja, ja. Ja. Is het ook echt te wijten aan het feit dat dat reclameblok er niet tussen zat dan? Nee, dat helpt natuurlijk hooguit in de eerste uh, twee minuten, dat, je, dat mensen er snel makkelijk in komen. Maar daarna moet de serie het natuurlijk zelf doen, want als mensen het niet leuk vinden, dan hou je ze niet voor de gek, dan blijven ze niet kijken. Maar in dit geval dus wel, ik ben heel erg blij met die 1,3 miljoen. En wat kost dit de publieke omroep? Da daar heb ik geen idee van, dan moet je echt uh, met de ster bellen, want uh, zo, uh, ja, daar ga ik niet over. Nee, maar toch wel, een, uh, toch wel wat geld, denk ik. Nou ja, dat moet je, ja bedoel, ik ga ervan uit dat we dat in de loop van het jaar wel weer inhalen. Maar daar moet je echt uh, bij de sterfrij. Ik, ik heb er echt geen idee. Nee, nee. Uh, gebeurt het eigenlijk vaker dat, uh, dat het reclamebroek om tactische redenen wordt geschrapt? Nou, heel zelden. Heel sporadisch. We doen het alleen als we echt denken van... God, dit is echt iets heel bijzonders. Dit moeten mensen de eerste aflevering van zien... En dat kunnen we dan zo een zetje geven. Ja, ik denk dat wij dat enkele keren per jaar doen. Ja, en, en volgende week zit er gewoon weer een reclameblok tussen wie is volgende de mol keer en de Volgende zit er weer een reclameblok. Maar ik hoop dat mensen inmiddels uh, de serie gezien hebben... denken: Nou, dat reclameblok neem ik voor lief, want ik wil levenslied toch in ieder geval weer zien. Ja, dank voor de uitleg, Marcel Peek. Graag gedaan. De Avro heeft per 1 juli een nieuwe directeur media. Het is Peter Lubbers, nu nog programmadirecteur van RTL7. De 43-jarige Lubbers wordt verantwoordelijk voor de totale programmering op radio, tv en internet. Algemeen directeur Willemijn Maas noemt zijn komst een belangrijke versterking. Om onze positie als omroep te verstevigen, zochten we een zwaar gewicht uit de mediawereld, zegt Maas. Ze noemt Lubbers getalenteerd, inspirerend en creatief. En dinsdag hebben we al gemeld dat Chantal Jansen vertrekt bij de Avro. En nu weten we dus ook waarom. Ze gaat voor RTL verschillende programma's presenteren. Dat maakte ze bekend gisteren in RTL Boulevard. Speelt het feit dat je graag een comedy wil doen, speelt dat een rol? Uh, ja, het speelt wel een rol, maar het is niet iets dat ik heb gezegd... Uh, Erland, dit gaat er komen over een jaar. Want nee. de comedy is, uh, dat weet iedereen, uh, ontzettend moeilijk. Uh, het, is, het is een wens. Je hebt je bepaalde wensen en die heb je dan op tafel gelegd. En daar gaan we wel serieus naar kijken. Dat hier. matcht. Daar gaat ja. het om. Ja, dat kan ze presenteren. Hè? Abonnees van Veronica Magazine die mogen het 35-jarig bestaan... van de gids meevieren en worden ook getrakteerd op een tatoeage. Het gaat om de letter V van Veronica natuurlijk... En als je nou geen vee wil, dan mag je ook een andere tattoo laten zetten... en dan krijg je korting, namelijk het bedrag dat het zetten van een vee kost. Je hebt al Real Madrid TV, Manchester United TV... en ook in Nederland hebben clubs zoals bijvoorbeeld Feyenoord en FC Groningen... een eigen mediatak. En vanaf dit jaar kunnen we ook eerste divisionist BV Veendam... aan dat rijtje toevoegen. De club werd vorig jaar op het nippertje van de ondergang gered. Is dat mediabedrijf van de BV Veendam een hulpmiddel... om de kop boven water te houden? Ik praat erover met Jan Kanning. is een van de bedenkers en ook manager van Veendam Media. Goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Even voor de, go voor de goede audio. Jullie gaat het niet om een tv-station, hè? Nee, het gaat puur om uh, drukwerk. Wat, wat houdt dat precies in? Nou, het uh, gaat vooral om uh, programmaboekjes, uh, eigen uitgaves met kranten. En uh, straks uh, komen er zomer weer een, uh, een mooie presentatiegids. Ja. Het, het is zo dat, laten we zeggen, alles wat, wat uh, aan uitingen bij Vindam vandaan komt, dat wordt door dat mediabedrijf gemaakt. Ja, in, in het verleden is het zo geweest dat uh, er ook wel een soort mediatak was... maar dat werd allemaal uitbesteed. En uh, wij willen nu proberen via een eigen mediatak, ook met eigen producties... Uh, geld te genereren voor de BVV dan. Ja, het is niet zo dat die spelers zelf de verhalen schrijven. Nee, wij hebben helemaal een uh, eigen poot met uh, redactie, fotografie... Uh, een drukker, een opmaker, enzovoort, enzovoort die dus een uh, hele productie maken. En het is niet alleen zo dat wij dus uh, uh, naar interne dingen kijken, maar ook naar buiten willen met uh, uitgaven voor, uh, voor de regio. Ah, kijk, als iemand denkt van die, die gids van Veendam zag er dit jaar toch wel fantastisch uit, dat, dat een bedrijf denkt van uh, we huren dat mediabedrijf in en, en dat levert dus ook weer geld op in het laatje van de BV. Ja, dat is, uh, dat is de opzet. Kijk, we hebben een, een heel groot achterland natuurlijk in het Oost-Groningen met uh, heel veel sportclubs. Uh, sportclubs die jubilea hebben, die groot even, een evenement evenementen organiseren en die daar graag een uitgave van uh, willen hebben. En daar willen wij dan uh, op inspelen door daar een, uh, voor die regio een, een krant uit te brengen of een uh, magazine. Ja. Dus het is eigenlijk niet alleen maar uh, om, om de BVV in Dam in de Vaat en Volker op te stuwen? Uh, dat is één kant van het verhaal. Het heeft namelijk uh, voor BVV in Dam ook een ander groot voordeel. Dat wij uh, gaan samenwerken met de businessclub. Uh, waarmee je een binding krijgt met je sponsoren. En vanuit de BVV in Dam, uit de mediatak... één richtingsverkeer naar je sponsoren hebt. Die dan niet door dan door Pietje, dan door Jantje worden benaderd. Maar puur vanuit BVV in Dam Media. Ja, ja. En het tv-kanaal zat er niet in? Nee, dat is het gewoon een, een heel grote stap uh, te ver. We zijn eerst nu bezig om uh, de mediapoot Veendam Media voor het drukwerk op te zetten. En dat is natuurlijk sowieso al een hele klus om uh, dat helemaal in gang te zetten. Uh, we zijn uh, begonnen op 1 januari en hebben een, een mooie klender uitgebracht... die uh, wij als een soort kerstpresent uh, hebben uh, gepresenteerd. En ik ben heel blij dat die dus in hele goede aard is gevallen en heel positief is ontvangen. Een kalender met de spelers, neem ik aan. Hè? Ja, het is een kalender met uh, fotomateriaal van, voor elke maand... van uh, wedstrijdmomenten en dingen uh, rondom de lange leegte. Ja. Nou was Veenam op voorjaar sterven naar dood... Hè? Zelfs, was zelfs even failliet, volgens mij. Uiteindelijk toch nog, nog in de benen gehouden. Mm -hmm. um, en, en, dan, en dan kan ik me zo goed voorstellen... dat dan komt u met zoiets nieuws op kantoor. Hè? En, en wat, wat zeggen ze dan? Zijn ze gelijk enthousiast? of? Nou, kijk... Het is een beetje een, een, een verhaal uh, tijdens een bijeenkomst bij bvv Dam, waar ik uh, vanuit mijn andere beroep uh, als, uh, als fotograaf van, uh, van ProShots aanwezig was. ProShots ik... is een, een fotopersbureau voor voetbalfoto's vooral? Ja, ProShots is een uh, sportdatabank met, uh, die de media voorziet van uh, sportfoto's. En daar ben ik operationeel directeur en ik ben daar uiteraard ook fotograaf... En eh, zodoende kwam ik daar in gesprek met directeur Henk Eysing van BVV-Veendam. En wij kwamen allebei wel tot de conclusie dat... Eh, ja, wil je een stap voorwaarts maken... en er moet nog steeds geld komen bij BVV-Veendam... Eh, om de zaak eh, op het goede pad te brengen... Eh, dat er geld gegenereerd moet worden. En toen hebben wij de afspraak gemaakt... we gaan eens om de tafel zitten om te kijken wat we kunnen doen. Mm. En uh, dat hebben we inderdaad gedaan. En toen kwamen we tot de conclusie dat Veendam Media... een, uh, een mogelijkheid was om geld te genereren. Ja. En uh, Henk Eijsing heeft mij toen gevraagd een plan van aanpak te maken. En die hebben wij nu uitgewerkt, zodat we verstand kunnen. kunnen. Ja. En dat en, levert dus vooral Veendam geld op. En u doet het gewoon voor, uh, voor niks? Ja, wij, ik heb uh, samen met Henk Eising hebben we gezegd van nou, we gaan het opstarten. Uh, Veendam is toch een belangrijk iets. De BVV Veendam is een belangrijk iets in Oost-Groningen uh, om te behouden. Uh, niet alleen voor uh, direct, maar ook vanuit het verleden met een uh, echt een verlegen, de lange leegte. Is toch altijd een bekende ja, naam? Iedereen kent het. In Nederland, als je de lange leegte zet, dan zeg je BVV Veendam. En dat willen we heel graag behouden. En uh, daarom gaan we gewoon zorgen dat we uh, geld genereren, ja. zodat we het hoofd boven water kunnen houden. Nog even naar de inhoud, hè? want uh, u ja. zegt we hebben daar gewoon eigen mensen op zitten die, uh, die, dat, uh, die dat allemaal schrijven en zo. Uh, maar kun je dan ook die club kritisch benaderen? Want er gaat ook wel eens wat mis natuurlijk. Ja. Nou, kijk, uh, je hebt verschillende onderdelen. We brengen het uh, programmaboekje nu in eigen beheer uit. Daarmee genereren we natuurlijk geld. Uh, de spelers uh, geven het uh, komend voorjaar, zo gauw het weer beter wordt... geven ze bij amateurclubs, clinics. Daarvoor gaan we clinickranten uitgeven... in die regio waar de clinic wordt gehouden... Mm. Uh, we hebben ook een website die op dit moment nog uh, uitbesteed is. Zoals in het verleden uh, heel veel zaken uitbesteed zijn. Ja. Uh, dat maar komt maar ik bedoel, er zijn andere clubs, ook in de Eredivisie, die, allemaal dit, die zelfs tv-kanalen hebben inderdaad. En de kritiek daarop is altijd wel is dat het allemaal alleen maar Hosanna is. Je hoort daar nooit eens een keer als er dan echt wat is binnen zo'n club. Hè. Neem Ajax als voorbeeld. Op Ajax TV was er weinig kritiek te, te zien en te horen. Nee, wij, wij willen natuurlijk zorgen voor een positieve uitstraling naar buiten toe. En dat, dat, dat is denk ik ook een logisch verhaal. Maar aan de andere kant, uh, als er zaken... Uh, en dat is in het verleden ook altijd uh, gebeurd bij Veendam... en Henk Eising is daar ook uh, heel duidelijk in... als het uh, uh, op een of andere manier niet goed gaat... dan moet je dat ook heel duidelijk ventileren. En uh, dat gebeurt ook. Ja, maar, maar dat doen ze langs de lijn natuurlijk ook. Bij de lange leegte, als je daar wel eens komt... dan hoor je behoorlijk wat gemopper om je heen af en toe. Ja, maar uh, supporters zijn natuurlijk altijd kritisch. En dat, uh, dat zal ook altijd zo blijven. Maar als je zelf open en transparant bent, dan neem je een heleboel kritiek weg. En dat, uh, dat willen wij natuurlijk sowieso zijn. Um, sinds dat bureau er is, gaat het gelijk goed. Hè? Na de winterstop al twee keer gewonnen. Ja, het, uh, uh, we zijn natuurlijk deze competitie begonnen met uh, een puntenaftrek... Uh, als je, je, dat had met vorig jaar te maken? Dat had met vorig jaar te maken. Uh, als je die punten erbij zou tellen... Uh, als je puur naar het sportieve gedeelte kijkt... waar de ploeg van Joop Gal dit moment presteert... dan zouden we op een 65 zesde plaats staan in de eerste divisie. En uh, qua, qua puntenaantal, qua resultaten. En dat is natuurlijk heel goed. Ja, en qua financiën, is daar al iets over te zeggen? Nou, er is op dit moment nog uh, niet echt veel duidelijkheid over. Maar uh, we hebben goede hoop dat we aan het uh, eind van het seizoen uh, de zaak helemaal rond hebben. Zodat we niet weer in de situatie terechtkomen ja. die vorig jaar is ontstaan. Nee, mede, mede dus veroorzaakt door Veendam Media, want dat moet gewoon geld opleveren. En, en dan blijft die prachtige club daar aan de lange leegte gewoon bestaan. Het geld zal daar blijven, ja. Vanavond Den Bos, hè? Vanavond Den Bos. En uh, dan uh, is het maandagavond uh, Volendam uh, op bezoek op, uh, op de Lange Leegte. Ja, ja, maar wat gaat het vanavond worden? Ik denk dat we een, uh, met een glijspel weggaan naar Den Bosch. <laughs> Oké, okay. bedankt voor de uitleg. Jan Kanning, manager van Veendam Media. Zometeen meer media in het Media Forum, dat is er na half één. Vandaag met uh, Hadassa de Boer en Tom Verlind. En eerst is hier nu Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Flink wat groepen studenten zijn met de trein naar Den Haag gekomen... om te protesteren tegen de bezuinigingen bij het hoger onderwijs. Volgens de NS verloopt dat goed. De grootste drukte voor de spoorwegen wordt rond een uur of vier verwacht... wanneer iedereen vanaf het Malieveld weer naar huis gaat. De organisatie verwacht zo'n 15.000 demonstranten. Er gelden extra veiligheidsmaatregelen. Want de politie heeft aanwijzingen dat radicalen zich in de menigte willen mengen. Bronnen van de NOS zeggen dat het gaat om linkse anarchisten. De politie heeft een grote fraude ontdekt met uitkeringen en persoonsgebonden budgetten. Er zijn vier mensen opgepakt, onder wie twee psychiaters. Die zouden hebben meegewerkt aan medische keuringen... waardoor mensen onterecht een WHO-uitkering of persoonsgebonden budget hebben gekregen. En volgens het OM loopt de fraude mogelijk in de tientallen miljoenen euro's. In Amersfoort is brand bij het Meander Medisch Centrum. Het vuur is ontstaan in een technische ruimte en heeft voor de patiënten voorlopig weinig gevolgen. Wel zijn wegen stankoverlast patiënten van twee afdelingen naar een andere afdeling gebracht. En de vier broers en zussen uit Minertscha... die jarenlang een dode broer in huis hadden, die worden niet vervolgd. Volgens justitie in Leeuwarden kan niet worden vastgesteld... dat ze iets strafbaars hebben gedaan. De broer zei in 2006 dat hij met rust wilde worden gelaten... en de andere vier namen dat letterlijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Nederland staat onder invloed van een hoge drukgebied boven Groot-Brittannië. En dat betekent voor ons vrij rustig, maar overwegend bewolkt weer. Dat weerbeeld zien we ook vandaag terug. Er staat maar weinig wind, waardoor het op sommige plaatsen momenteel nog steeds nevelig of mistig is. Er is ook veel bewolking en vanuit het noorden trekt een band met lichte regen over. In het oosten neemt deze neerslag lokaal winterse vormen aan. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger, klaart het wat op en vooral in de noordelijke helft krijgen we de zon even te zien. De temperatuur loopt daarbij op tot een graad of 3 in Groningen en een graad of 5 à 6 in het westelijk kustgebied. Vanavond en vannacht raakt het vanuit het noorden opnieuw bewolkt. Valt dus er zo nu en dan wat motregen en koelt het af naar een graad of drie aan zee. In het binnenland vriest het lokaal nog licht. Zaterdag en ook zondag blijft de bewolking het weerbeeld bepalen. Ruimte voor de zon is er dan nauwelijks en er valt iedere dag een spatje regen. ANDD Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen de knopen De Raasdorp en Bad 3 drie kilometer. Dat was een aanrijding. Bij het knopen Bad Hoefdorp is de rechte reishok dicht. En door drukte richting Den Haag vanwege de studentendemonstratie... staat er file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Voorburg en Den Haag-Baliveld, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Hadassah de Boer, presentatrice, documentaire maken. We hebben pas nog gesproken over de prachtige documentaire over Barry Hay. En Ton Verlind is er, voormalig omroepbaas, werkte bij de KRO. Welkom. Hallo. Um, opmerkelijk, gisteren, we hebben het er net al even over gehad... Uh, geen reclameblok tussen Wie is de Mol en die nieuwe serie Levenslied. Ja, dat is een hele slimme manier van programmeren... want zo zorg je ervoor dat kijkers niet weglopen... en dat je met een nieuwe serie publiek opbouwt door het publiek van een oude, succesvolle serie mee te nemen. Slim, maar ja, ook wel behoorlijk commercieel. Ja, ja of juist niet, want het levert geen geld op natuurlijk nu. Nou, nee, dat is voor de publieke omroep geloof ik niet zo'n probleem. Want als de, de, de, oh. de, de inkomsten uit de sterren zijn gegarandeerd door de minister... en als het een klein beetje tegenvalt, dan heeft het niet onmiddellijk uh, gevolgen. Dus het, dat geeft juist de publieke omroep de gelegenheid om, om te experimenteren met feite, dit soort dingen. In feite is dit investeren in jezelf. Bedoel, je, je trekt nu misschien meer kijkers voor die serie die blijven hangen... en dat levert dan uiteindelijk weer meer... Ja, omroep. en op, op zich is dat natuurlijk goed dat je een serie zo probeert te positioneren. Het heeft ook een, een andere kant, namelijk dat ik vind dat de fixatie bij de publieke omroep... Op grote aantallen eigenlijk nog steeds uh, te groot is. Dus het is goed dat als je met een nieuwe vorm van uh, amusement, uh, laat ik het zo noemen, komt, dat je daar een groot publiek probeert, voor probeert te realiseren. Maar het denken in grote publieken. is zo sterk ontwikkeld bij, bij de publieke omroep, dat uh, andere genres weer wat minder kans krijgen. als die dat grote publiek niet uh, kunnen ik garanderen. Zoals bijvoorbeeld, ik noem het onderzoeksjournalistiek, dat soort dingen. Ja, en, en, en bepaalde documentaire series of bepaalde maatschappelijk relevante programma's waarvan ik denk, die zouden er wel uh, hmm. moeten zijn... ook al zijn ze voor een wat, uh, wat kleiner publiek. Er heeft Daar De publieke omroep toch vaak moeite mee om die, ja. uh, om die te programmeren. Dus wat mij betreft mag er wat meer evenwicht uh, komen in ja. die zaken. Ja, en uh. die worden dan ook heel vaak aan de, aan de randen van de programmering geplaatst... waar weer minder kijkers zijn. Dus het is ook een ja. beetje dat het Terwijl elkaar jouw documentaire was, was wel rond half negen. Ja, die ik. was ja, een sterke concurrentie had ik natuurlijk. Hè. Zorro waren we op zoek op een net. En er was nog een stukje Voice of Holland, Sing-Offs. Ja. Maar ja, ik, ik had 300.000 kijkers... Ik dacht, maar dat schijnt voor een documentaire op zich prima te zijn. Nou ja, nou, dat vind ik een mooi resultaat ja. voor, een, uh, voor een documentaire. Maar hij was dus ik niet weggedrukt dat... na het eind van de Nee, daar zo, was ik ontzettend blij mee. Maar in het algemeen is het wel zo dat als je uh, geïnteresseerd bent... in het wat, wat serieuzere aanbod... dan kom je bij de publieke omroep pas uh, aan je trekken na 11 uur s'avonds. Dat ja. ja. kwam natuurlijk ook omdat het af een periode ging. Hè. Dat ik om half, om half negen morgen. Ja. Ja. Een beetje rock roll. <laughs> zeg, je hebt die serie gezien, een Levenslied. Wat ja. vind je ervan? Uh, nou ja, ik vind het geweldig dat er gewoon veel drama wordt gemaakt. Dat ik dat voorop stellen. En, uh, uh, dit, ik geloof een tiendelige serie, dus dat is chapeau, chapeau. Ik vond wel dat de karakters allemaal erg grote problemen hadden. Ik, en, uh, een deken van zwaarmoedigheid viel over mij heen. En dan is het ook nog eens zo dat uh, Anthony Kamerling een rol heeft. Uh, dat is zijn laatste rol waarin hij een depressieve componist speelt. En op een of andere manier... ja. Lichtte dat voor mij ook, maakte dat voor mij ook allemaal nog wat, wat donkerder? Um, ik vond wel de liedjes die daarin zaten, die, die, die, die, die haalden de boel flink naar boven. De uh, acteur zelf gezongen trouwens, ook wel knap. Nou, dat hoorde ik ook, dat, ja. dat verbaasde me. Carol Lenz ja. een prachtige stem, heeft die wel de koortjes een beetje aangevuld. en uh, Die De Dokter, wat, die, die jongen die, die, die... Tijn Dokter zong ook hartstikke goed. Ja. Hey, dus dat, dat vond ik heel erg leuk. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, moet ik zeggen. Ik, uh, dus, uh, ik nog wel die, Ik ben wel diegene bij wie het heeft gewerkt dat die reclame er niet tussen zat. En uh, ja, nieuwsgierig. Tom gezien ook, dit levenslied? Ja, het is, het is niet mijn genre televisie, zou ik maar zeggen. Ik ben meer van het, van het informatieve en daaraan uh, verslaafd. Uh, ik vond het een hoog uh, EO-koreslag uh, gehalte hebben. Uh, maar ik, ik, ik prijs elk initiatief op dit gebied. En uiteindelijk is het uh, publiek wat bepaalt uh, ja. uh, of de netmanager in zijn programmering gelijk heeft. Wat dat betreft uh, vind ik de kijkdichtheid van de eerste aflevering nooit uh, interessant. Want pas bij de tweede aflevering kun je beoordelen of iets beklagd. Uh, Blijft. Dus ja. uh, daar gaan we naar kijken. Daar nou hadden we gisteren Anna Drijven. Dus drie keer op uh, in de mol zat ze. Zat ze in die serie. Ja. Dat is de dirigent. En ze zat nog bij Paul Witteman aan tafel. Hebben we nou uh, te weinig BN'ers of is dit gewoon toeval? Ja, en dat niet alleen. Hè? Op het andere net staat er dan ook nog van Wie is de Mol? Uh, uh, Art Rojakkers, die, uh, die zo moslim presenteerde die. En daar zat uh, Marianne van Reden ook weer uit. Wie is de mol? Dus ik kreeg wel een beetje een, een, een, dat ik dacht er mag iets meer diversiteit van gezichten op de buis op één avond. Maar dat is natuurlijk sowieso een beetje het probleem... van de Nederlandse televisie... dat er heel veel zendtijd gevuld moet worden... en dat de adresboekjes in, uh, in Hilversum... maar een beperkt aantal namen uh, bevatten... die je steeds weer uh, tegenkomt. Ja. En het is ook niet zo'n heel groot land... waar wel heel veel televisie wordt gemaakt... en heel veel informatieve programma's. En dan krijg je dit. Ja. Laten we het hebben over de Voice of Holland. Want uh, iedereen heeft het over. Vanmorgen al een beetje van, van een aantal kranten dan. Ja. Uh, maar goed, het, het gaat erover. en uh, Als je bij de supermarkt in de rij staat... Dan hebben mensen het daarover? Dat heb je al uh, zoutjes ingeslagen en een biertje. Nee, ik weet toch niet zeker of ik uh, of ik thuis ben vanavond. Uh, ik heb vorige week wel helemaal gekeken. Dus ik weet ja, ik, dat is. Ja, nou, ja, misschien dat ik even kijk, dat mijn zoon het wil zien, maar ik zit niet heel erg te springen. Ik vind het wel een interessant fenomeen. Het is, dat het is niet, niet Ton van genre, heeft hij net eigenlijk al gezegd, maar we, toch, even als de, de vakman, want uh, dat, dat ben je zeker. Uh, wat is nou toch de, de, de, het geheim van dat programma? Ja, volgens mij is, is de verklaring een hele simpele. We hebben een lange periode van afzijktelevisie uh, gehad. En, en ook uh, talentenshows uh, waarbij uh, juries zich ontzettend uh, inspanden... om mensen zo negatief mogelijk uh, neer te zetten. Mensen zijn het beu, kijkers zijn het, uh, zijn het beu. En ik denk dat John de Mol een hele goede keuze uh, heeft gemaakt... door in dit programma te gaan voor kwaliteit, zoals ja. hij het zelf zegt. Hij is echt op zoek naar, uh, naar talent. Dat is een positieve uh, instelling. Dus ik denk dat hij profiteert van hetzelfde mechanisme waardoor boers ook vrouw zo groot uh, geworden is. Uh, we willen wat uh, positiever in het leven staan. Nou ja. En ik denk dat hij dat goed heeft aangevoeld. En ook, uh, ik hou van Holland. Dat is eigenlijk zijn we wat dat betreft zijn we, zijn we het beu, kennelijk. Maar er is het ook echt gescout, begreep ik, onder, onder zangers. Die al, want het viel me al op van dit zijn mensen die zijn al langer bezig... en, en waarom doen nou. die dit keer mee? Ja, de mol zat gisteren bij Paul Witman en hij zei ook dat hij... Kijk, je hebt natuurlijk idols gehad waar ook wel mensen naar voren kwamen... die echt wel talent hadden, maar daar ja, hoor je weinig meer van. Uh, in de musicalwereld zitten er nog een paar maar dan houdt het dan mee op. En hij wil hier dus echt, de winnaar hiervan... die moet echt over drie jaar, eh, bij wijze van spreken... de mu Heineken Musical Hall vol krijgen. Nou ja, ze hebben natuurlijk al de mu Heineken Musical Hall gezongen. Maar ik denk, als, zelfs als die Ben Sanders niet wint vanavond... denk ik dat hij wel een uh, carrière in de popmuziek... Dat dat, dat dat wel gaat lukken. Eerlijk gezegd, hij is zo ontzettend populair. En... Iets anders wat ik heel slim vind bij dit programma... is het cross-mediale. Ik geloof dat er per minuut 1750 tweets, las ik, voorbij komen... die Ben Sanders heeft een, een, een enorm aantal nou, nou fans. Nou, heeft, heeft dat geloof ik geen creatieve bedoeling... maar vooral de bedoeling om naar nieuwe verdienmodellen te zoeken... Nou, bij de waar, Maar er is ook niks, niks op tegen, ja. uh, overigens. Maar, maar ze wat... creëren een, be een beweging, inderdaad. Iedereen ja. heeft het erover. Ja, maar dat, dat heeft natuurlijk hele commerciële uh, doelen. Uh, wat ik in dit programma wel aardig vind... en in, in die zin uh, heeft ook zonder de Mol zelf wel een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt door van televisie... waarbij je maatschappelijk gezien wel wat vraagtekens kon zetten... naar wat meer rele uh, uh, relevante televisie die aansluit bij de, bij de tijdgeest. Deze televisie is interessant... omdat de karakters die gepresenteerd worden gewoon leuker is. Ja. Een mooie televisie gaat altijd ja. over... Maar het is hou even vast, we praten zo door, want er is laatste nieuws. Oh. Van de in zijn cel in de gevangenis is drugshandelaar Charles Wolfsman overleden. Die heette vroeger Charles Z. Dat is bevestigd tegenover de NOS. Zwolsman zat een celstraf uit van drie jaar voor het in bezit hebben van duizenden kilo's hash en een aantal vuurwapens. Zwolsman was een van de bekendste namen in de drugswereld. Sinds de jaren negentig kwam hij geregeld met justitie in aanraking. En hij werd meerdere keren veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Zijn drugshandel was onderwerp van onderzoek door de commissie van TRA. Swolsman was vroeger autocoureur. Hoe die is overleden in de cel is niet bekend. Solsman was 55 jaar. Goed, dan gaan we even over de Voice of Holland, want jij wel nog iets zeggen daarover. Ja, uh, God, het is weer een grote sprong van ja. Zwollsman naar de Voice of Holland. Uh, nee, maar jij zei, ja, dat, dat, dat, uh, crossmediale, dat dient uh, hooguit een commercieel doel. Maar ja, dat is toch sowieso het doel van zo'n programma op, op RSLV. Ik bedoel, die hele carrière van die mensen het vullen. Er is een magazine uit, uh, uh, er is een reality soap. Het hele opzet van dat programma is toch per definitie... Commercieel. De singles die er worden uh, gep gep gepirst nu, die zijn... of gepirst, dat gebeurt niet eens meer, maar gemaakt die zijn er ook waarschijnlijk voor en wordt daar heel veel geld aan verdiend. Dat, dat, dat is zo, maar ik wilde het een klein beetje opnemen voor, uh, voor John de Mol... omdat ik in het verleden ook nog wel behoorlijk wat ah, kritiek okay. op hem heb gehad... omdat hij programma's maakte waarvan ik dacht... ja, daar wordt de samenleving alleen maar slechter van en niet beter van. En uh, hij heeft daar kennelijk over nagedacht. Dat zou ongetwijfeld grote, uh, grote uh, commerciële motieven ook, uh, ook zijn. Maar ja. Ja. Als, als hij zegt dat hij wat meer voor kwaliteit gaat... dan uh, geloof ik dat uh, in dit geval ja. ook en dan vind ik dat... Eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Hij heeft gisteren bij Paul Witteman gezegd... De, vandaag ligt er bij uh, een of andere bank, JP Morgan... Ligt een, een brief van hem op debat uh, dat hij SBS wel geïnteresseerd is in de koop van SBS. Ja, dat wordt natuurlijk een hele interessante... want uh, John de Mol heeft zijn grote successen gerealiseerd... in het uh, opzetten van productiebedrijven en het ontwikkelen van uh, formats. En het ging niet goed met hem op het moment dat hij zich bemoe ging bemoeien... met het opzetten van een zender. Mm. Dus programmeren... Ja, dat was het is... opzetten. Nu kan hij op een trein stappen die weliswaar af en toe stokt. Nou ja, het Bro. gaat niet zo heel goed met, nee. uh, met SBS. Uh, de vraag is of hij de grootheid uh, zal hebben als hij die zender uh, koopt... om het programmeren over te laten aan mensen die verstand hebben van programmeren. En dat is natuurlijk altijd een geweest bij John de Mol. Die stapt in, in, in, in niets waar hij zich niet ook persoonlijk mee wil bemoeien. Dus als hij zich met de programmering van de SBS gaat bemoeien... Ja, dan loopt hij een groot risico. Hij heeft laten zien dat hij op dat gebied niet de grootste successen boekte. En wat ik mij hier ook afvraag... ik vind het interessant, zou dat nog wel eens willen weten. Wat is nou eigenlijk de motivering, de motivatie van hem... Om, om steeds weer nieuwe activiteiten te ontwikkelen? Want hij is zo succesvol op creatief gebied. En waarom elke keer weer meer, weer meer, weer meer? Ja, hij... Is natuurlijk. Ja. Ik denk ook dat hij het niet kan uitstaan. Dat, dat, dat is mislukt. En ah, dit en is en natuurlijk en de en kans om het nog eens nog te laten zien. dat ik kan het wel. En, en een uitlaatklep voor die programma's van hem. Hij die wil die gewoon hier proberen. en dan aan Ja, het maar de die, raak, die raakt hij toch wel kwijt. En bovendien heeft hij een uh, substantieel uh, deel van de aandelen van RTL. Ik kan me niet voorstellen dat als hij iets wil uitproberen... dat dat bij RTL niet ja. zou uh, mogen. Ja, maar... Ik denk dat het te maken heeft met uh, zijn wens om zich te revancheren... en te ja, laten zien dat hij dit heeft, ook kan Dat is wel zijn natuurlijk. sterke... Drive, ja. denk ik, ja. Laten we nog even naar één ander ding gaan. Want daar gaan we het straks in standpunt.nl ook nog over hebben. Het is vandaag precies 100 dagen kabinet uh, Rutte. Uh, nou, Over de man zelf is natuurlijk al heel veel gezegd. Uh, zeker in vergelijking met zijn voorganger. Maar uh, wat aardig is, RTL Nieuws... die houden nu een soort van ja, uh, rapport bij... van wat, welke beloften nou wel en niet zijn nagekomen. Wat, wat, wat vind je van... Nou, uh, fantastisch. Een heel goed journalistiek initiatief. Ja. Maar dat had nou de publieke omroep moeten doen, vind ik. <laughs> ja... <laughs> ja. Ja. Nou ja, god, maar het, het komt eruit heel nieuws, geloof ik. Ja. En uh, daar zit een gezonde concurrentie, volgens mij. Dus in die zin... Ik vind, het, ik vind het heel erg uh, ja, goed dat zo'n initiatief van, uh, van RTL komt. Ik, ook, ik zeg alleen maar, het, het had bij de publieke omroep uh, vandaan moeten komen. Want dit is de organisatie met op radio- en televisiegebied... het grootste journalistieke apparaat van, uh, van Nederland. En ik, ik vind dat journalisten überhaupt zich überhaupt meer zouden moeten inspannen... om uh, politici uh, te, te scannen, in beeld te brengen. Uh -huh. Wat beloven ze? Wat maken ze waar? Want ik zou er zelf ook wel behoefte aan hebben... om aan het eind van een periode van vier jaar... gewoon eens een gedegen rapport te krijgen van hoe de politiek heeft gefunctioneerd. Want ja. ik denk dat dat voor het bepalen van je stem... ...van groter belang is dan af te gaan maar op ze, beloften die politici en verkiezingen... Ze rekenen zijn. zelf ook iedereen af. De politie moet uh, laten zien wat ze doen in, in vier jaar tijd. Maar zelf dat... worden ze niet afgerekend. Nee. Hè? Nee. Ik vind het ook een goed initiatief. Ja. Ja. Uh, de stelling straks in standpunt. is... ...de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Ben je het daar dan mee eens of onheemd? Uh, nou ja, ik vind 100 dagen vind ik nog wel een beetje, een beetje kort om dat te zeggen. Ik zie wel dat Rutte er bijna wordt bewierookt eigenlijk... in zijn communicatieve vaardigheden. Hè? Iedereen die prijst mijn lucht in. Een, een zegen voor, voor journalisten vergeleken met zijn voorganger. Het enige wat ik wel opvallend vond... was dat hij uh, een uh, uur bij Buitenhof heeft gezeten. Heb ik niet gezien, maar ik heb de voor, volgende dag daar ook eigenlijk bijna niks over teruggezien in mm. de kranten. Terwijl je zou zeggen, als deze man zo'n enorme communicator is... dan gebruik je een uur buiten hof toch om iets oh. wereldkundig te maken. Toen ben je het eens of oneens met die stelling? Uh, ik vind dat hij een uh, goed begin heeft gemaakt... maar dat 100 dagen te weinig is om vast te stellen of het uh, beklijft. En de grote vuurproef komt er nu uh, aan. Dus welke kwaliteiten hij heeft, dat zullen we merken in het Afghanistan-dossier. Ja, ja. ja. En alles wat er nog na komt. Wat we gaan ook op sociaal gebied nog van alles doen. Uh, nou ja, kortom, het is 100 dagen. Straks gaan we erover doorpraten naar halftwee in stand.nl. Voor nu bedankt uh, Hadasse de Boer en Tom van Lint voor het bijdrage aan het Mediaforum. Dit is Radio 1 Lunch zijn we gelijk aan de andere kant van de tafel. En daar zit Michiel Floris, die is 40 jaar, komt uit Sneek. Evenementenregisseur, gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Wat, ja. wat is dat, een evenementenregisseur? Nou, wij organiseren heel veel evenementen voor bedrijven. En uh, die op de dag zelf dan moet er iemand zijn die de leiding heeft... over wat er op het podium gebeurt, wat er in de zaal gebeurt. Zo'n ceremonie ik... bij een huwelijk, zeg maar. Ja, maar dat is dan op het podium. En ik zit dan meestal bij de techniek erachter... om te zeggen, nu moet het licht aan, nu moet het licht ja, uit. Ja, nu ja. moet uh, Pietje op of Marietje op, ja. Kijk, anders wordt het een beetje een krakke gedoe, zeg maar. Anders gaat het niet goed komen. Nee. Ja, er moet ja. wel een beetje tempo in. Dat geldt trouwens ook voor die nieuwsquiz, want we gaan okay. gelijk beginnen. De uitdaging is 70 punten. Eerder Concrete. deze week neergezet. Staat nog steeds, dus daar moeten we overheen. Om in aanmerking te komen, in ieder geval voor de hoofdprijs, dat is 300 euro. En natuurlijk de eer van nieuwskenner van week 3 van 2011. We beginnen eerst met het bepalen van de nieuwsfactor: De Nationale Nieuwsquiz. Er komen vandaag duizenden studenten bijeen om te demonstreren. Studenten protesteren vanmiddag op het Malieveld. Tegen de bezuinigingsplannen op het hoger onderwijs. Tegen de bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Er helpen vanochtend ook zo'n 600 professoren in Toga mee in de protestmars. Ja, Malieveld stroomt vol met studenten. We hebben het net al gehoord ook in het nieuws. Uh, hier is vraag 1. Behalve oppositiepartijen spreekt ook de uitvoerder van de kabinetsplannen. En hij zal de studenten ook toespreken en zijn beleid toelichten. Tenminste, dat gaat hij proberen. Hopen dat hem het met spreken mogelijk wordt gemaakt. Uh, wie is dat? Dat is uh, Halbe Zijlstra. En dat is correct. Hij is ook jarig nog vandaag. Hij is ook jarig. nog nooit zoveel visite gehad op zijn verjaardag. <laughs> Vraag 2. De bezuinigingen gaan over een aantal aspecten van het hoger onderwijs. Vooral lang krijgen het moeilijk. Als ze langer dan vijf jaar over hun studie doen, moeten ze extra collegegeld betalen. Hoeveel euro boete moet een student dan jaarlijks betalen? 3000. Dat is goed. Ook de onderwijsinstelling moet trouwens van Zijlstra dan 3000 euro per jaar betalen. Vraag 3. De organisatie verwacht ongeveer 15.000 studenten op dat Malieveld. Het terrein is veel groter. 29 oktober 1983 bijvoorbeeld stonden naar schatting 550.000 mensen te demonstreren daar. Dat was de grootste demonstratie die ooit heeft plaatsgevonden op het Malieveld. Dus waartegen was dat? Daar was ik bij. Uh, tegen kernwapens plaatsing van nieuwe kernwapens ja. in Nederland. Ja, dat waren er nog eens tijden. 550.000 ja. mensen bij elkaar. Uh, dat is goed. We gaan naar de vraag met een geluidsfragment erbij. We laten een fragment horen dus. En u hoort een stem. Van wie is deze stem? Het doel is niet veranderd met, uh, met twee weken geleden. En dat doel was mijn beste ranking verbeteren. En, uh, en een goed seizoen draaien op het hoogste niveau. Dus alleen maar ATP-toernooi en eigenlijk geen challengers. En als ik dan in de top 50 eindig, dan doe ik het gewoon heel erg goed. Uh, dat is Hazen. De tennisser is goed. Nummer 62 op de wereldranglijst. Robin Hazen kreeg op de Australië open last van zijn knie. En verloor zijn partij dan ook. Hij was de laatste Nederlander die nog actief was op dat toernooi. Tegen wie speelde hij vannacht? Roddick. Dat klopt. Is goed dus. Roddick won in vier sets. De eerste won Hazen nog maar. Daarna kwam Roddick op stoom. Roddick gaat nu door naar de vierde ronde... En Hazen kan terug naar huis. Maar met opgeven hoofd. Dan de laatste vraag. Maximaal vier punten. Een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Als u de antwoord denkt, dan weet ik onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn naam betekent morgen stond. Drie. Tot vijf keer toe ben ik teleurgesteld. 2. Vanwege mijn westerse leefstijl loop ik gevaar in mijn land van oorsprong. Stop. Sahar. Meisje Sahar. Ja, dat, dat rekenen we goed, want het is Sahar inderdaad. Sahar, ja. Ibrahim Jel. En uh, Sahar wordt dus goed gerekend, schrijft de jury er hier met koeienletters bij. Uh, dat is goed. Uh, ja, daar kunnen we alles over zeggen, maar de aanwijzingen zijn duidelijk. Ja. Uh, Sahar trouwens, voor de mensen die dat nog niet wisten... is een Arabische meisje, namelijk het betekent, morgen stond... Dan is dat ook uitgelicht. Um, we komen op factor 7. Dat wordt aardig. Want dat uh, maakt dus de mogelijkheid uh, hier aanwezig van een beslissingsronde zo direct. Okay. Bij tien vragen goed. Uh, dus dat is in ieder geval de uitdaging voor zometeen. Sit back and relax zou ik zeggen. Drink Doek. een klein slokje water. Ja. Dan ga ik nog even vertellen wat wij verder nog doen vandaag.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 Vandaag luidt de stelling. De eerste 100 dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. Ik had het daarnet al even aangekondigd aan het eind van het mediaforum. Daar gaan we het over hebben. Um, ja, we kunnen er van alles bij halen natuurlijk, maar het is, uh, het is eigenlijk zo klaar als een klontje. 100 dagen zit hier, de Rutte met zijn kabinet. En wat vindt u? Bent u het eens of oneens met de stelling? Laat het dan vooral weten via de sms 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stand_nl En straks de gast daar, Loek Hermans, die is voorzitter van MKB Nederland... maar vooral VVD-prominent ook en uh, kandidaat-lijsttrekker voor de VVD... wat betreft de Eerste Kamer. Daarover dus straks in stand.nl. Stelling nog een keer, de eerste honderd dagen van het kabinet Rutte... zijn een succes. En we terug bij Michiel Florissen uit uh, Sneek. Um, ja, factor is zeven. We hadden de hoogste score, die is 70. Dus bij 10 vragen goed is er een gelijke stand. En dan is er een beslissingsronde nodig. Maar elf vragen of meer goed is gewoon keihard de overwinning pakken hier. Ja, nou, wie weet. Ja. 90 seconden de tijd, veel vragen. Um, als een antwoord niet duidelijk is, onmiddellijk pas roepen, dan stel ja. ik snel de volgende vraag. En het heeft uh, geen zin om het antwoord er doorheen te roepen, want ik moet de vraag afstellen. Ja. Dat staat gewoon in de spelregels. En daar uh, krijgen we nog eens klachten over van luisteraars Die zeggen, kan ik het antwoord niet horen <lacht> of de vraag niet horen? Dus ik zou willen aanraden om dat gewoon niet te doen. Uh, laten we het gewoon kijken hoe ver we komen. Daar gaat hij. De Nationale nieuwswiss. Hoe heet de staatssecretaris die Brandon heeft bezocht? Veldhuis van Zanten. Is goed. Welk land gaat een aantal duikgebieden sluiten? Pas. Thailand. Welke Britse popster heeft een gestolen icoon teruggegeven... aan de Cypriotische kerk? Pas. Is Boy George. Welk internetbedrijf krijgt een nieuwe topman? Google. Is goed. Tegen welke loterij begint de man uit zwaar een protestactie? Postcode loterij. Is goed. In welke taal bracht de topman van Coca-Cola... een toast uit op de Chinese premier? Japans. Is goed. Acteur Tom Jansen gaat spelen in een musical... over het leven van welke Nederlandse artiest? Pas. Ramse Shaffi, gletsjers in welk land smelten in recordtempo? Groenland. Is goed, wie is volgens bezoekers van Hives de grootste kans hebben om de Voice of Holland te winnen? Ben Saunders. Dat is goed, door de overstroming in Australië is de prijs van wat enorm gestegen? Pas. De kolenprijs, welk land gaat verboden oppositiepartijen legaliseren? Tunesië. Dat is goed. Op verzoek van welke partij houdt de Tweede Kamer binnenkort een spoeddebat over de JSF? GroenLinks. Is goed. De economie van welk land is vorig jaar met ruim 10% gegroeid? China. Is goed. Welke regio staat voor de derde achtereenvolgende jaar op een lijst van de zeven slimste regio's ter wereld? Eindhoven. Dat is goed. De grootste bank ter wereld heeft in welke Nederlandse stad een kantoor geopend? Amsterdam. Dat is goed. In Madrid wordt een hotel geopend dat is gemaakt van wat? Afval. Ook dat is goed. In New York zijn meer, dan 200 mensen, zijn meer dan 100 mensen opgepakt... die verdacht worden van betrokkenheid bij welke criminele organisatie? Al-Qaeda. Nee, de maffia. Inbrekers in Amerika hebben per ongeluk wat opgesnoven... omdat ze dachten dat het cocaïne was. As. Van, uit een dat is goed. Wie bezocht gisteren voor het eerst premier Mark Rutte? Pas. Herman van Rompuy. De bemanning van een groot zeilschip van de marine. Van welk land is in opstand gekomen tegen de officieren? Zuid-Korea. Nee. Duitsland is het. Oh. Ik zou het niet weten. Wat denk je zelf? Het, het hangt erom, denk ik. We hadden tien vragen goed, hè? Dat was nodig... om ja, uh, ja. die, op die 70 punten te komen. En dan zou het dus gelijk zijn... zijn er dertien... Zijn het 13? Ja. Nou, kijk eens aan. Ik mag u feliciteren, meneer. Nou, wat vriendelijk. Nou, ja, 91 is de score Zo op deze laatste dag. Uh, ja, het is ongelooflijk. En uh, er moet heel veel uh, spanning dan van je afvallen, denk ik. Ja, je? lekker. Ja. Ja. 300 euro. Ja, zo maar even een knip mee geniet. naar, uh, ja. naar Sneek. Daar kan je een mooi feestje van geven. En zelf de energie regie houden, natuurlijk. Ja. Uh, we doen ook nog die kaarten voor beeld en geluid erbij. En uh, nog eens een keer uh, een lunchradio en een mok. Nou, geweldig van dit programma. We hebben de, de man die de hele lang nummer 1 stond, hangt ook nog, Ger Gerard Koopman, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uit uh, Nijlanden, dat klopt. in de buurt van Assen. Uh, dat, dat was even ik, spannend. Ik, ik, uh, Amariel, geweldig. Ja, ja, ja felicitaties <laughs> vanuit, vanuit Drenthe. Lijk, ik dacht ook, het wordt al moeilijk, dacht ik aan het begin van de week. Ja. ja. <laughs> maar nu even naar het, naar het gevoel, uh, uh, Gerard. Ja, nou, het was spannend natuurlijk. Uh, de week. Maar het was knap hè, uh, 70 punten. Maar oké, okay, uh, deze jongen heeft de puur gedaan, ja? Yeah? Ja, ja. En, uh, uh, uh, uh, en ook gewoon door de winnaar. Ja, nee, dat en, is ook zo. Nee, de, de complimenten. Ja? ja? Nou, ja, uh, wel. Uh, dat, dat vind ik mooi, dat is dat is sportief ook. Uh, dus uh, hartelijk dank daarvoor En sterkte dan toch maar dit weekend. Dat was natuurlijk wel mooi geweest om in Nederland rond te ja, lopen. Ja, ja. <laughs> van de, ja. ik heb mooi die nieuwsquiz gewonnen op de radio. Ja. Dank je wel. Yo, dag. dag. Ja, dat was hem. De man die de hele week eigenlijk uh, op de eerste plaats stond met die 70 punten. En nu dus vandaag op het allerlaatste moment. Het is een beetje zo'n wielenwedstrijd uh, met de finish in zicht. Ja. Geklopt door, uh, door Michiel. Wat, wat ga je met het geld doen trouwens? Uh, nou, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Het ging mij eigenlijk veel meer om, uh, om een keer mee te doen met de quiz. En uh, nou, er komt vast een mooie bestemming voor als we een keer hier op vakantie gaan of zo. Ja, ja. Ja. ja, nou, het is je gegund. Uh, Doe er uh, je voordeel mee en uh, goede reis terug naar Sneek. Uh, Sneerts. Ja. Okay. Um, ja, als u ook een keer mee wilt doen met die uh, nieuwsquiz, uh, dan bent u van harte uitgenodigd. Uh, misschien handig om op onze site uh, alvast een keer de quiz te spelen. Daar staat een verkorte versie van de nationale nieuwsquiz. U kunt u een beetje oefenen of u nou echt zo goed bent. Zoals u altijd vertelt op verjaardagsfeestjes. Uh, maar als dat zo is, meld u vooral aan. Ook daarvoor is een mogelijkheid op de site. En dan uh, komt u via de bekende kanalen. En dan wordt een keer teruggebeld door onze charmante steun en toeverlaat. En uh, die gaat dan uh, uiteindelijk een uitnodiging uh, verzorgen. En dan zien we elkaar mogelijk hier in deze studio. Straks om uh, kwart over één melden we ons weer met deel 2 van lunch. Dan uh, gaat het over allerlei interessante dingen... Het is zo interessant zelfs dat ik even vergeten ben waar het ook alweer over gaat. Maar goed, dat, dat gaan we zometeen allemaal keurig op een rijtje zetten. Er is natuurlijk stand.nl en u kent intussen de stelling. En ook daar zou ik nog een keer de aandacht voor willen vragen. De eerste honderd dagen van het kabinet Rutte zijn een succes. U mag via de bekende kanalen zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Eerst nu het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen en CRV. Zometeen om twee uur vanuit de Kroon in Amsterdam. Elko Brinkman, CDA zwaargewicht is lijsttrek voor de eerste Kamer. Karin Gipart is gastresident. De column van Justus van Oel, satire met Sanne Wallis de Vries. De sportweek van Frits Barend en live muziek van The Tunes. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Met ons... Ja, hey, suzie, met de agenda... Hé, ik ben al verboden op eBay. Wat? Nou, met de agenda... <laughs>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 Dit is Radio 1.